Van der Linde met het NOS journaal. De 27 EU-ministers van buitenlandse zaken zijn het niet eens geworden over maatregelen tegen Israël. In Brussel werd gesproken over tien potentiële maatregelen die EU-buitenlandchef Callas had voorgesteld. Er werd onder meer gesproken over het opschorten van de handelsovereenkomst en maatregelen tegen extremistische ministers in de regering van Netanyahu. Hulporganisatie Oxfam Novib noemt de uitkomst van het overleg in Brussel een grote mislukking. Bedrijven in China krijgen toch toegang tot bepaalde computerchips van het Amerikaanse bedrijf NVIDIA. De overheid had NVIDIA verboden om chips te leveren die aangepast waren voor de Chinese markt. Volgens het bedrijf heeft de overheid nu gezegd dat de chips toch verkocht mogen worden. De Amerikaanse overheid is bang dat China de chips gebruikt om een technologische en militaire voorsprong te krijgen. NVIDIA maakte vorig jaar 73 miljard euro winst, ruim twee keer zoveel als in 2023. In Gouda is vanmiddag iemand op straat doodgeschoten. Hulpdiensten probeerden het zwaargewonde slachtoffer nog te behandelen, maar dat was te vergeefs. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Ook niet over waarom er is geschoten. De politie in Gouda is nog op zoek naar de verdachte. Frankrijk wil fors bezuinigen. Het gaat om een bedrag van 44 miljard euro dat volgend jaar bespaard moet worden. Dat heeft premier Bayrou bekendgemaakt. Er wordt onder meer bezuinigd op onderwijs en de zorg. Verder worden veel ambtenaren die met pensioen gaan niet vervangen. Ook wil de premier twee landelijke feestdagen schrappen. En de rijkste Fransen moeten meer belasting gaan betalen. Als er niets gebeurt, zal volgens de Franse premier de staatsschuld over vier jaar duizend miljard euro bedragen.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 Light. And let his pair of golden earrings cast this spell tonight You so so be my gypsy make love your guiding light en let this pair of golden earrings cast spell tonight my gypsy Golden Earrings Sandy Ford ergens uit het begin van de jaren 60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 Yeah. Een speciale warm welkom to our friends across the globe, in particular our fans from the Democratic Island of Taiwan. Thanks for joining. Um, Jan Menu werd gevolgd door de markante uh, accordiongeluiden van uh, Joop uh, Joe van Enkhuizen, Saxofonist en accordeonist. En uh, in de latere fase van zijn loopbaan.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 Thank uh you. -huh. Ben van der Dunge kwartet, volgde uh, Tom van der Zaal. Ben van der Dungen met hun uitvoering, uitvoering van Thelonious Monks, Hackensack. En dat komt van een geweldige CD van een jaar of uh, tien geleden van die Ben van der Dunge. Uh, Two Sessions heet dat. Oh, 2017 zie ik hier staan. Met zijn uh, klassieke kwartet. Miguel Rodríguez op piano. Marius Beets uh, op het bas. En Gijs Duikhuizen op.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 Uh, die um, Etta Jones, de zangeres ondersteunen... en Houston Person op uh, Tenorsaks. Uh, te vinden op een compilatie, LP of een CD Confirmation... Van, die, uh, van het Rijn de Graaf uh, trio. En het nummertje uh, waar je zo naar gaat luisteren... heet, het is wel bekend ook, Ghost of a Chance. Met Etta Jones dus. Okay. Zet er een jazz. Love you all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 Van rooien.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 for Johnny's birthday. <laughs>